Er is nog maar zes dagen prijzenstorm bij Jumbo. Alle Ariel, 2 plus 3 gratis. Alle Jumbo's koffiepads, 1 plus 1 gratis. En Pink Lady Apples of Jumbo Conferanspieren, 1 plus 1 gratis. En de voor die tijd: Jumbo. Q Music. Q sounds better with you. Zes uur, goeie avond. Het -music nieuws van nu.nl. Goedenavond. De eerste bewoners van de seniorenflat in Vlissingen, waar vorige week een explosie was. Die kunnen volgende week woensdag weer naar huis. Maar nog niet iedereen kan terug. Na de ontploffing ontstond brand. Drie mensen raakten gewond. Het was een gasexplosie. We moeten een stevig pakket aan handelsmaatregelen tegen Amerika achter de hand houden... voorals als het nodig is door de spanningen over de Amerikaanse inname van Groenland. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Zij noemen het ook wel een handelsbazooka met pittige maatregelen... die Amerikaanse bedrijven hard kunnen raken. Afspraken over veiligheidsgaranties voor Oekraïne... die zijn klaar om getekend te worden. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky op de wereldtop in Zwitserland. En wat het precies voor afspraken zijn, is niet bekend... maar ze zouden moeten voorkomen dat Rusland nog eens binnenvalt. Zelensky sprak er vandaag ook over met de Amerikaanse president Trump. Supporters van FC Twente die mogen niet naar de volgende uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Een straf vanwege het bekerduel tussen die clubs vorige week. Dat liep toen helemaal uit de hand. Op de tribune ontstond een vechtpartij. Er werd ook met vuurwerk gegooid en een steward raakte gewond. Het weer vanavond en vannacht, regen en het kan gaan vriezen. Dus kans op ijzel, vooral in het noorden. Daar geldt vannacht en morgenochtend code oranje. Morgen wolken, beetje zon en tussen de 0 en 10 graden. Blik op de weg door Flitsmeister. Nog 60 files. Drie vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A7 Herenveen richting Groningen. Tussen Drachtencentrum en Friese Palen. Ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan is dicht. Gaat duur tot 8 uur vanavond, denken ze. 4 kilometer file met 26 minuten vertraging. De A15 Gorkum nijmegen tussen Tiel en Ochten. Daar is een ongeluk gebeurd. 26 minuten, 7 kilometer. En de laatste de A16 Rotterdam-Breda. Tussen de Obrechtseplein en Ridderkerk-Noord. 25 minuten, 9 kilometer. Vanaf maandag, de Q Top 500 van de 90s. Oeh het is alweer bijna maandag. Er zitten even een weekendje tussenin. Maar dan gaan we knallen. Een week lang, het allerbeste en het allervetste uit de 90s. Dankzij jou. Jij bepaalt de lijst van 2026. Als je stemt via QMusic.nl of via de QMusic app. Dit is de Stemweek. Stemmen is al gebeurd door Joram de Boer uit Zeist. Guylène van Prene uit Leidsendam. En Romy Bosman uit Gorsel. Dankjewel daarvoor. Uit hun lijstjes heb ik Fedelus getrokken. somnia. So fast.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 in the morning. 500 van de 90s. 8 over 6. Goede avond. Goede avond. Goede avond. Het is het begin van de avond van donderdag, 22 januari 2026 Is breaking news. News over Harry Styles. All right. He's ...situation that we have been monitoring. There's been a lot of chatter, a lot of speculation. The map is beginning to light up here. A picture coming into focus. This involves Harry Styles... ...and something apparently called... ...Together, Together. This looks like it amounts to pretty much a massive... ...year-long event here. Harry Styles gaat weer toeren... ...met zijn Together, Together Tour. En hij komt naar Nederland. Sterker nog, de allereerste shows van deze tour... ...die zullen plaatsvinden in de Johan Cruijff Arena... ...in Amsterdam, 16, 17, 20... 22, 23 en 26 mei. Zes avonden. Staat hij in de Johan Cruijff Arena. Het is een Q-Music present show. Dus binnenkort win je tickets voor Harry Styles of Q-Music. In ieder mij moet je die doel vertellen. De ticketverkoop die begint vrijdag al om 11 uur. En het gaat dus om mei dit jaar. Ja, verder is het echt een, een lijpe tour. Hij gaat alleen het vasteland van Europa aandoen in Amsterdam. Verder is hij in Londen te vinden. Een aantal shows gaat hij doen in Sao Paulo, Mexico... En en een gigantische lijst data in New York. Madison Square Garden. Tickets vanaf volgende week vrijdag 11 uur. Dus te koop voor Harry Styles. Dan de avond dat er ook flink wat gevoetbald wordt in de Europa League. Kwart voor zeven Feyenoord in actie. En om 9 uur Go Ahead Eagles. En om 9 uur vanavond ook FC Utrecht. Verder de avond dat ik lekker het bankje op ga. Ik heb gisteren een kleine borrel gedronken met mijn vrienden Bas en Chris. Nou, dat kan papa niet meer aan, hoor. Dat is echt... Euh... Ik <gif> word Volgende week, dinsdag, word ik 38 jaar. Dat voel ik nu. Het euh... blijft flink hangen, de kater, merk ik. ik. ga misschien wel lekker kijken naar uh, Sinners. Dat is uh, de meest genomineerde Oscarfilm ooit. 16 Oscar-nominaties weten we sinds een, een paar uur. Als je te kijken bij Pathé Thuis kun je gewoon lekker huren... vanaf het bankje kijken naar uh, een van de meest genomineerde Oscarfilms voor dit jaar... Give me that your special, afraid of the dark, so beta mighty cyrus. It is end of the world. Today.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 We'll be Them. Oh, how I long to be his friend, but I don't wanna end up in that same place again. Till it's dawn. Come sweet talk to me to my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep. Freeman of my masterpiece. Demons come and dance with me. Well, you best believe there's a monster under my bed. And it grows when I forget I am still. Special Afraid of the Dark in de q Music middagshow, waar wij ons uh, afvragen. Wat serveert de keuken van Kune vandaag? Ja hoor. Ja, wat serveert de keuken van wat was dat? Wat nou, <laughs> serveert de keuken van Kune vandaag? Wat serveert de keuken van Kune Vanda? ah. vandaag? Het is de grote vraag. Het is donderdagavond uh, inmiddels, het is kwart over zes. Nou, normaal, normaal staat hier echt een arsenaal aan bolsnacks, verwetworstje, uh, een klein uh, eiersalade die ze dan vanmorgen zelf nog even te staan opkloppen in de keuken van Kune. Ja en vandaag uh, ja het is niet wil mm, ja um, ja sorry ik ben nee nee ja. nee ja ik ben vergeten heel Nederland wil weten wat ze weer de keuken van Kunde vandaag zijn dit de Smurven nee het is, uh, het is een heel orkest dat we hiervoor in hebben gehuurd. Nou, ik voel het wel, wel vereerd ja. dat er een liedje bij is gemaakt. En dan juist nu, uitgeredigd <laughs> nu. Ja, het spijt me, ik ben het helemaal vergeten. We rode lopen voor je uitgelegd, uitgelegd vandaag. Wat serveer. De keuken van Kunde vandaag helemaal laten maken. Hartstikke veel geld gekost. Ah, is er is snacks? Nee, ik, ik, heb, ik ben het gewoon helemaal vergeten. Ik heb helemaal niks. Geen crackertje, niks. Nee. Maar misschien uh, zijn er nog een paar verdwaalde pinda's. Hoor. Ja, dat is het, dat is het waarschijnlijk. Ja. Van die pinda's die helemaal zacht zijn geworden. Die helemaal niet meer lekker zijn. Die helemaal geen lekkere bite meer hebben. Nou, doen we het daar maar mee. Nee. Ik, uh, ik, ik zit ook een beetje in de stress voor... Uh, het is niet mijn keuken van Kuna natuurlijk. Maar ik moet aanstaande dinsdag... Mag aanstaande dinsdag. Uh, ik hoop dat ik het haal. Uh, word ik 38... Kan van alles gebeuren hè, tussen nu en dinsdag. Je weet het niet. Je bent wel destructief bezig. Laat. Nou ja, ja, op mijn leeftijd. Drie avonden heb ik gedronken. Dat is niet normaal. In maandag, dinsdag en woensdag Ik zag een bericht van de q luisteraar Die zei, is dit je goede voornemen Dat je ieder dag van de week gaat zitten zuipen. Ja, wat een kleuter ben ik. Um, maar aanstaande dinsdag, dan, dan hoop ik dus te verjaren. Dan hoop ik 38 jaar te worden. Ga ik mijn 39ste levens, uh, levensjaar in. Wat moet ik nou tracteren? Um... Wat is nou leuk om te... Ik had vorig oh, jaar had ik, uh, had ik Kinderbueno en zo. Dat was echt een geweldige traktatie. Ik heb Donuts wel eens getrakteerd. Um, bananendolfijntjes. Of uh, mandarijntjes. Bananendolfijntjes en slakkermandarijntjes. Ja, je. Uh, dat wordt mijn uh, volgende jingle. <laughs> <laughs> Hartstikke leuk. Wat is dat wat ze tegenwoordig bij jou op school tracteren? Nou ja, dat was dus allemaal heel gezond en creatief. Bijvoorbeeld, uh, je snijdt een banaan door de midden. Mm. En dan het steeltje. Uh, die, snij je, die snij je open. Ja. En natuurlijk snoepje doe je daarin. Suikervrij snoepje. Ja, het liefst wel. Ja, ja, uit. glutenvrij, suikervrij. Ja, ja, ja. <laughs> en dan uh, is het een dolfijntje. Dan hoef je alleen nog een oogje erop te tekenen. Heb jij dat gedaan? Dat heb ik gedaan, ja. Echt? 26 stuks. Heel leuk. Of He een uh, mandarijntje, dan pel je die zo half. En dan het schilletje vormt eigenlijk een soort van uh, slakkenlijf. Oh ja, ja, ja. een slakje. Ja, ook heel leuk. Ja. Ja. Maar ik word 38. Dus nou ja, <laughs> kinderbueno's is ook niet echt een volwassen <laughs> traktatie. Dus. Nee, oké. Okay. Nee, okay. Ja, nee, ik weet het niet. Als er iemand is die uh, luistert en die denkt... joh, ik heb toevallig recent op, uh, op werk heb getrakteerd... laat het even weten in de q ik, ben, ik zit met mijn handen in het haar. En anders dan krijgen ze helemaal niks hier. Net als vandaag. Wat serveert. Teleurstellingen, We eten van lucht. You look like someone I know. Breathing like a picture. Dangerous as a dagger. Damiano David, Tyler Night Rogers talk to me in de Q-Music Show. Aanstaande dinsdag hoop ik 9, 38 jaar te worden... mijn 39 e levensjaar in te gaan. Ik weet niet wat ik moet trakteren. Dan komen er uh, veel berichten binnen in de Q-App. Uiteraard Stefan die zegt, sperrips. <laughs> sperrips? Ja, ja, lekker. <laughs> het is echt heel raar. Dat je om één uur een mailtje stuurt dat het hele bedrijf. Nou, er dus, <laughs> staat sperrips in de pantry. Iedereen te kluiven en zo. Hé, <laughs> één <laughs> hey, hey, grote jambool hier. Uh, Kim zegt, lekker mini kaasplankjes maken voor iedereen. Ah, lief. Uh, Camille die Camille zegt, uh, flesje Heineken en een Frikanelles-tractatie. <laughs> <laughs> Daar voel ik wel wat voor. André ja. <laughs> Camille zegt, je komt uit Tilburg. Waarom geen Tilburgse verleiding trakteren? Tilburgse v verleiding? Ja, ik denk worstenbroodjes of schrobbeler of zo. Ik vind worstenbroodjes wel een leuk idee. Maar ik heb het, vorig jaar heb ik dat uitgezocht. Eh, nou, toen is het kinderbewenen geworden. Toen ik de, toen ik <laughs> de prijzen zag van, uh, van 80 worstenbroodjes. Nou, oh, dat dat vond je te duur? Ja, vond ik echt veel te duur. Zo is kraal. Ja, ik, hou, ja, maar ook, ik hou echt enorm veel van jullie, maar dit gaan we niet doen. En Scott zegt, ik ben ook jarig volgende week. Ik denk dat ik soep ga trakteren. <lacht> ja, sorry, school, Ik vind het heel lief. Scott zegt super simpel. Goed in de oven, na aan de pan en een literje water Met je erin en klaar. Nou, ik denk echt dat ze zeggen, ben je niet helemaal goed bij je hoofd, soep. Maar goed, ik, <lacht> ik, ga, ik ga er even op koud. Dinsdag, dinsdag meer. We zitten er in het nieuws zo meteen om half zeven. Nou, we moeten eventjes Jelle en Rob uit Hoek van Holland in het zonnetje zetten. Oké. Okay. Ja, ze hebben echt een heldendaad verricht. Wat het is, hoor je zo. En ook de topverderen. weet komt eraan met Offenbach.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 Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi? Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel.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 Hey, goedenavond, het is half zeven. Dit is de Q-music middagshow. Ik had het net over het, um, de traktatie voor mijn verjaardag komende dinsdag. Toen zei Camille, waarom trakteer je geen uh, Tilburgse verleiding? En ik dacht, nou dat zal wel een worstenbroodje zijn en weet ik veel wat. Maar het is, echt, het is echt iets. Het gebakje heet de Tilburgse verleiding. Ja, ik moet het hebben. Het is een, uh, een, te vergelijken met een bolus. Maar dan gevuld met een mengsel van slagroom en banketbakkersroom. Vaak met kaneel en soms met aardbeien. Ja, het is van bakkerij van Iersla Tilburg. Die maken ook echt waanzinnige worstenbroodjes. Dus dit is, dit is, dit is, dit is goh, ik helemaal van kwijt, joh. Ik, ik ken het niet. Ik, ik ben al een tijd weg uit Tilburg, maar ik, ik moet dit uh, snel gaan ontdekken. Verkeer van Flitsmeister. Nog één file langer dan 25 minuten op de A7 in groningen Tussen het Drachtencentrum en Friese Palen. Daar is uh, de hoofdrijbaan dicht door een ongeluk. Het duurt tot 8 uur vanavond, denken ze. 4 kilometer file met 35 minuten vertraging. Uh, ik heb alleen de uh, dierennieuwsliedje nu klaarstaan. Dus ik ga heel even door met uh, het weer. Ja, vanavond en vannacht... Want het gaan uh, regenen en vriezen. Kans op ijsel, vooral in het noorden. Daar geldt vannacht en morgenochtend oranje. Morgen wolken, een beetje zon en tussen de 0 en 10 graden. Even juist het laatste nieuws. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dit is heel raar. Ik snap dat dit, uh, dit voelt gek. Uh, ik, uh, dit is hem, ja. Goedenavond. Ja, goeie avond. Ja, goeie avond. En nu heb je verklapt dat we dierennieuws hebben. Oh, shit. Maar goed, zo hey, uh, meteen. Hele nieuwsblok met de kloten. <laughs> nou, schiet op. Het hey, de eerst nieuwsbank. ander nieuws. Veel mensen vinden dat het kabinet veel kritischer moet zijn op Amerika. Dat blijkt uit een onderzoek. Ja, mensen vinden dat Europa ook minder afhankelijk moet worden van de VS. Bijvoorbeeld op het gebied van defensie. In Amsterdam, daar zijn reclames voor vlees niet meer welkom. Dus uh, posters van uh, lekkere vette whoppers en Big Macs ga je in de hoofdstad niet meer tegenkomen. jongen, Nou ja, Dat was een idee van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Ja, zij zeggen die bedrijven achter die reclames... die dragen bij aan klimaatschade. Mm. En dat idee is aangenomen in de gemeenteraad. We hadden het net al even over de Oscars, hè, de filmprijzen... over die 16 nominaties voor de film Sinners. Maar eh, nog een opvallende nominatie voor Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Uh, uh, uh, ja, gek, hè? Uh, uh. Ja, ik moest het ook even drie keer lezen. Maar hij werkte als producent mee aan de Formule 1-film fil uh, F1. Oh ja, tuurlijk. Ja, en die film is in vier categorieën genomineerd. Waaronder uh, Beste Film. En uh, <lacht> ik heb hier <lacht> nieuws. Heeft het een staart of een snout? over een reiger. Ja, dit is een soort van dinosaurus, dit, hè? Is dit het geluid van een reiger? Ja, dat klinkt echt als een dinosaurus. Ja. Als ze dit hebben gebruikt voor Jurassic Park. Ja, deze reiger het is wel zielig. Die uh, vloog al uh, maandenlang rond met een stuk touw om zijn snavel. Oh, zielig. En ik zei het net al, hè, Jelle en Rob uit Hoek van Holland... die moeten echt even in het zonnetje gezet worden... want zij hebben die arme reiger uit zijn lijden verlost. Hoor maar. Uh, hij is verlost. Nou, doe ik het prima. Maar hij Maar uit zijn lijden verlost, dat klinkt of ze hem een eh, kopje kleiner hebben gemaakt. Of ze de nek hebben omgedraaid. Oh, nee, nee, nee, nee. Ze hebben hem heel, uh, heel uh, voorzichtig uh, gevangen. En toen hebben ze die, uh, dat touw van zijn snavel afgehaald. Dat was oh. echt een flink stuk touw. Ah. Ze hebben hem echt gered. Jelle en Rob uit Hoek van Holland...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 Gaan we met het hitdossier van donderdag 22 januari 2026. Met op nummer 1 mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Op 2 Harry Styles, want er is groot breaking muzieknieuws. En op 3 een dikke tip voor de top van Shakira. Dit is de alarmschrijf van deze week. Je hoort er zo zo zo. De eerste alarmschrijf van de ex alarmschrijf van Offenbach. Miles als dat er nu update vanavond op nummer 4. It started in my soul to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 Shakira en Zoo op nummer 3 vanavond. Het is het alarmstrijf van deze week, typisch Shakira-liedje. En ook echt een dikke tip voor de top. Grote kans dat zij morgen hiermee na vier jaar weer terugkeert in de lijst. Dan naar Breaking News. Breaking News. Breaking news. Groot muzieknieuws. Iets na zes uur vanavond heeft Harry Styles aangekondigd dat hij weer gaat toeren... En wij hier in Nederland, mogen onze handjes knijpen. Want in Europa treedt Harry maar in twee landen op. Londen en Amsterdam zijn de gelukkige. 16, 17, 20, 22, 23 en 26 mei staat hij in de Johan Cruijff Arena... met de Together Together Tour. Volgende week vrijdag om 11 uur dan gaan de kaarten in de verkoop. En ik mag verklappen dat wij hier bij Q-Music ook nog tickets gaan weggeven... Verder nog veel meer nieuws deze week rondom Harry. Dat uh, voelt ook luisteraar van de middagshow, Marcella. Domaine, bijna de nieuwe single van Harry Styles. Ja. Het is nou ook bijna zover. De nieuwe single van Harry Styles die komt uh, vannacht online. De select groepje fans die, uh, heeft gisteren al de kans gekregen... om die single te horen. Dit waren de reacties. Ik heet Colin. Rosa. Kimberly. Thijs. Het was geweldig, jongens. Ik ben echt mindblown. Ik denk dat de popwereld sowieso op zijn kop wordt gezet. Het is soft techno, het is Harry. Het is insane. Het was ook echt niet iets wat hij al eerder heeft gedaan. Dus het was heel verfrissend en vernieuwend om het te, te luisteren. Maar het was echt heel goed. Heel goed is het. Vannacht, dan weten we hoe die single klinkt. Tot die tijd doen we nog even met deze. Harry Styles, and it was nummer 2 in de top 40. Update vanavond. Holding holding me I want you to hold 2026 gaat het volgende archief in. Of een bag Miles Away op 4, Shakira, Alarm deze week. Zoo op 3 en Harry Styles, as it was, op nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Ja, het is geen makkelijke opgave moet ik zeggen. De afgelopen week was ik vrij zeker van mijn voorspelling voor de nummer 1 in de lijst. Dat is vandaag wel even anders. Al 15 weken. Dat klopt niet. Al tien weken, negen weken, tien weken... staat de Swift aan, aan de top met haar De velen van Filia. Morgen kan zomaar eens het einde zijn van haar reeks op de troon. Dan kom ik nou bij vijftien. Nee, tien weken. Er is namelijk één iemand die het erepodium komt opschudden. Zijn naam is Bruno Mars. Opeens was hij er en heeft hij deze hit gedropt. Positie dan pak morgen, dat is dus zo spannend. Ik denk dat het gaat tussen de Federophilia van Filia of IJust Might. Kop of munt, dat is het eigenlijk. Dus zelf ik jouw voorspelling voor de nummer 1 van morgen doorgeven, dat doe je via Qmusic.nl slash top 40. Daarom maak je kans op kaartjes voor een concert naar keuze, inclusief vervoer. Morgen weten we het zeker, maar gebaseerd op de dagstatistieken van vandaag gok ik op Tedus Swift.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 Oh een woord leuk. leuk. Ik dacht, ik ga jou een codewoordje aangeven. Aan, ja, dat Voor dat de doet... uitzending van morgen. Ja, okay, mo zeg tegen Dominie. Nee, weet... wacht, wacht, stop, oh. stop. Dus morgen tot 40 van 2 tot 6 zit ik hier, zit ik hier uiteraard. Uh, en Joey gaat mij zo met als de microfoon dicht is, gaat hij. Dat is toch leuk? Dat is een leuk spelletje. Dan ga je mij een woord ga je mij influisteren. Wat ik dan morgen moet gebruiken tussen 2 en 6. Ja. En als mensen dan luisteren naar het programma. Dan moeten ze een berichtje sturen als ze denken dat ze het woord hebben gehoord. Hebben wij toestemming van de zijkant? Zit altijd heel streng iemand hier. Ja, ja oké. Okay. die knikt ja. Is goed, ik geef jou een woord. Dat is een leuk woord. Dus dat je opeens appelkoek hoort. Dat je denkt, nou het woord zal wel appelkoek zijn. Absoluut. Het is dus geen appelkoek. Of misschien wel appelkoek. Nee, dat, ik, ik, ik... Dankbaarheidsmomentje. Yeah. Ik ben er heel dankbaar voor, voor dit. Uh, maar nog dankbaarder voor Ik zie dit net gebeuren. Ja, sorry, ik weet niet wat je hebt voorbereid tussen 7 en 8. Gaat het helemaal om? 500 stemlijstjes! Yes! yes! Ja, dus je hebt een inspiratieuurtje voor de, voor de 90's zometeen? Ja, nou als dat de bedoeling Ja, ik doe dat, dat zeker. Ik ja, ja, wil dat 500 ja. stemlijstjes binnen zijn. Dus ja. uh, misschien is het leuk als mensen nu even appen wat ze willen horen of zo. Dus, ik, want anders is het nu de last minute. Dus ja. uh, nu kan ik dat verantwoorden. Ja, ja, ja. wat wil je graag horen? Zometeen tussen 7 en 8 uur bij Joey van der Velde op de plek van Joost Winkels. Laat het weten in de Q-Music App. <middels> Nee, ik heb wel een verzoekje. Oh, nee, ik, ik wil graag Ricky Martin horen met Onder Street me rennen. Ja, ja, oh ja, ja leuk. Ah, oh, Joey. Wat is het woord? Nou, dat loopt hij weg. Nog geen woord. Nou, zometeen veel plezier. Joey van de Velden.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 Jacob Plus met persik smaak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 Lees voorgebruik de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Bijna 7 uur. Goedenavond. Het Q-Music News krijg je van Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond. We vinden dat het kabinet kritischer moet zijn op Amerika. Ook vinden we dat Europa minder afhankelijk moet worden van Amerika. Bijvoorbeeld op het gebied van defensie. Blijkt uit onderzoek. Vergeleid